het interessante praat- en spelprogramma over uw eigen streektaal. Elke zondagochtend van 10 tot 11. Dialectofoon, bij Viva doodgewoon. Goedemorgen, beste luisteraars op deze 156 e aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. En uh, na werkelijkse gewoonte geef ik dan een paar woorden op. Dat mag nog altijd gebeld werden als je nog een variante weet op bischen of het poeten. De Rijke Mensenziekte, Lodal al vernoemd, En dan de Cosantes, dan meer uit Vloinderen komt precies. Maar het schijnt dat er hiernaast toch nog uitdrukkingen over zijn. om die ziekte, zo in de volksmond, een beetje humoristisch te beschrijven. We hebben Verleiwijk ook opgegeven, Lo Weivebien. En daar hebben we eigenlijk geen reactie op gehad. Lo Weivebien, heb je dat al horen zeggen? En kun je dat beschrijven? Hoe? Hoe zien die bienen daar dan uit? Want dat lijkt me toch duidelijk dat het bienen zijn, maar dan in de volksmond en in as, lo-wijve bienen genoemd. En een paar andere, nu dus. Pas dat we het al een keer over gehad hebben, maar dat mag toch nog wel een keer een rol werden. Dat is altijd plezant voor dan een keer te horen te vertellen door iemand anders. Wie kan er een verklaring geven voor kultes gaan En weet je wel wat dat een ketenslijper is? Of dan dat de keet slept. En om zijn kant te gaan. En dan om toch toch vanuit nog even uh, zo'n beetje in de geneeskunde stappen. Was zijn en asgenij als er iemand uit het gezin, een kind of, of een volwassen, een witte kutsnijdt, of ogenkoorts, dus zwaar kutsnijdt, Was zeggen men allemaal tegen, welke uitdrukkingen gebruiken wij, koorts, maar wij zeggen natuurlijk kutsen. Ja, nee kutsen. Maar daar zijn zeker verschillende andere uitdrukkingen voor. en daar nog iets in verband met de geneeskunde. Welke uitdrukking gebruikt Nasgenij om duizeligheid aan te geven? Duizeligheid. Ik gewoon het meest gebruikte woord dat de veu bezig nog niet uitspreken, ik zeg duizeligheid. En daar is iemand aan de laan. Hallo. Uh, over dat listen mag zeg, zeggen dat ze zeggen droolloers. Ja, ga zegt trolloos. Ja, trolloos. Zet ik van As? Ja, ja. Ja, trolloos. Drolloos. Ken je dat niet? Ja. ja, ik heb er een variant op, maar drolloos kan ik zo niet trek zeggen dat ik dat al hoorde. Oh ja, dat zijn ja. bij ons al altijd ja. en precies drolloos. En drolloos, ja. Kent u nog varianten daarvoor, mevrouw? Nee, nee, toch niet. Ik ben nee. trolloos, zeggen trol ja. Goed, dat is toch wel iets, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Bedankt voor het telefoon. Dag. Dag. En blijf maar luisteren. Ja, en er is nog iemand aan de lijn. Hallo? Goedemorgen, Ludo René. Dag, Herman. Drollings. Ja, ja. Drolloos, dat ja. gaat al goed, Herman. Drollings al gehoord, wel, ja, maar toch raar, toch? Ja. Hier, ja, ja Drollings is het algemeen bekend. Drollings is, ja. ja, dat is ja. hetzelfde. Ja. De gaan rapen. Ja. Dat hebben we zien doen voor de oorlog op de Statenplein, hè? Ja. Dat was van een daar bezig, oude vrouwen die gingen ja. dat kool te van die af, afval van de stoomtram. Ja. Was dat was dat, kwam daar op een op op het staatsplein heb ik die kunnen zien doen. Ja, dus ja. van de stoomtram. Van de stoomtram, ja, ja, ja, ja. ja, ja dat heb ik dus Kost ook van de trein zijn, hè. Ja, maar op, maar dat, dat op plein lag op dat op het plein niet, hè. Daar ja, ja, dat is zeker. Dus, uh, op de route, hè? Ja, op de route. Werd er ook gegaan. Ja, ja, ja, zeker, de ja. de, de locomotieven werd ook gestokt. Ja. Maar hier was het wel typisch dat de, de afval van de stoomtram daar bij je gekapt werd. nu op, een hoop, ja. Misschien ja, ja. dan nog goed. Ja, ah, en Zo een berg, hè? Ja, en op. er waren dus restantjes. En daar gingen er mensen En zaten heen. nog zwarte koortjes zo tussen, hè? Oh, ja, tussen die, die assen. En dat werd dan door de mensen opgeraapt. En, ja, als een werd... assenbak onder Noordlog lijkt, dan ging het nog een keer deus hefteken hè? He. Ja, ja, Dat duurlijk. was zo, hè. Uh -huh. Zefteken, voor de kooltjes dat nog goed waren. Eh, herinner dan nog, Herman, dat vu ons op Lindenpark, ook op de Andro. Ja. Dat dat ondernodig ook zo'n in een hele berg kolen afgekapt is. Nee. Daar hebben ook nog ingezeten zijn zijn, uh. kooltjes guld Ja, dat, die bomen van dingen lagen daar. Ja, maar dat was van vu. Uh. was schat op noek. Oh ja. Eigenlijk was recht over ons deur. hè? Ah, de, de wa, ja. dat u van Buggen had ja. in Pachtaan, de is een keer, die zijn een keer achteruit gezet. Ah. Een stuk. En dan was er zo'n een hoek, vrouw. Ah, ja. Zo'n veu Jorske van de Gucht en veu ons zo'n een hoek. En, ja. ja. en daar heb je op, men ook nog cultus cool gelegen. Ja. ja, dus afval van, van tien of tander. ander. ik weet niet veel. Ja, misschien van fabriek, ik weet het niet, ja, dat, dat was dat de weg naar de van... fabriek toe, hè? Ja, ja, nog staginkens, hè? Nog sta Want de weg dat erna nou is, dat lag er niet, hè? Nee, nee, nee, hè. Tegen de route aan, hè? oh nee, nee, nee, nee. nee, oh, nee dan stak daar vol, laten die bomen allemaal, hè? Ja, ja, de ja. bomen van mijn lagen uh, daar, hè. We reenten ja. met de fiets altijd al dat baantje naar de fabriek naar omhoog, zo, langs ja. de spoorweg. Ja. ja. En als je dan niet goed uit de weg komt. En geen ging vrij op een fiets dan tegen een boom even te stoppen. Ja, maar, ja. <laughs> maar een voer stond ja. er nog, schier ook. Ja, ja. voer. Goed. Ja. was gebroken. Cultus Wel, van eh, de stoem. Ja. Dat was dat was ja. ja, ja. Uh, ik las van de week in de standaard een Duts op de voor van Berode. En dat woord Dutch, dat intrigeerde mij direct, natuurlijk. Ja, we weten goed genoeg wat dan een Dutch is, hè. Ja. Een sukkelaar. Ja. ja. Maar mij daarmee kwam in mijn gedachten een Dutch. Een ja. Dutch, ja. Dat is je waarschijnlijk al gehad. Ja, dat is toch al lang geleden. Uh, ja. ja. Dat we die douche gehad, hebben. Ah, maar ik vraag me nu af, wat was er eigenlijk die douche? Het vuur dat eronder was, of het geheel met een marmiet erop, bijvoorbeeld met een verkensketel op, met een ja, verkenspetappel. Ja, Of, uh, of voor uh, de was, hè. Voor de was, ja. de was, de, de, de, de sop werd erop uh, warm gemaakt, hè. Ja. En ik weet nog niet juist dat was dus een meenderke van onder, die, dat, dat vuur, dat werd ja. mij uitgestokt. of met kolen van tijd, ja. maar mee uit ging het rapper. Uh, ik heb, we hebben nog geen gat van leven, ja, met koper een koperen marmitte op. Ja. En we je ons vark gezeten af te, af te stoken, een Dutch ja. afstoken, zeiden ze. Ja, een Dutch afstoken, ja. ja. Wat zou het nu zijn, de, de twee samen, het geheel, o, of het vuur alleen, of, of het ander? Weet ik niet. De, de, die vraag blijft nog over ja. bij mij. Zo op het eerste gezicht zou ik zeggen uh, dat het een ketel is, maar ja. Ja, ja. Uh, je durft daar toch niet op zweren. Uh, uh, dat is uh, waarschijnlijk uh, toch al verschenen. Ja, dat is iets zo een, gezegd. Een over stofkers zet... en zo hebben we toch ja, al gehad. Ja, een Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, want er zei iemand als ik ervan sprak, een duvelke zeggen. Maar dat is geen duvelke. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Een duvelke nee. was een buisstoof. Ja, ja, ja. ja. Ja, een zwarte buizenstoof. En die je in een schoon ommulsel kon zetten. Ook al. Dat ja. waren heel schoor met zo'n chapeau van boven ja. en met twee durkers die open gingen. En ja. daar ging dat duvelje in zijn geel in. Ja. ja. ja. ja. Nee, nee, dat kostte het is. dat met een asken uitpakken ja. Dus dan doet zij het niks met een duvelje te maken Nee. nee. Goed, nu heb ik nog iets gehoord van de wijk. Een schuur uit tassen. Wat dat, dat is. is? Een, een schuur schu uittassen. Schu uittassen. Ja, ik had moeten zeggen alleen uittassen hè, en ja. dan vragen wat is dat. Ja. Maar het is een schuur uittassen. Je blijft er wel even aan de lijn, Herman. Daar blijft ik ze even ja. aan de lijn, ja. Ja, bedankt. Je eh, hebt eh, nog iets voor ons? Ja. ja, ja zeg maar, ja. zeg maar. Ik wil <coughs> eh, omdoen. Omdoen, ja. Om? ja. Eh, ik zag Spieten van de Weker gestaan, ja. ik zeg ja, omdoen was dat. Hè. Ja. Zijn lof omdoen, zijn land te Zijn Om ja. ja, dat is toch ook, heel, ook typisch ja, eigenlijk. Omdoen, ja, Dat kan nogal al bal afgeven. Ja. He, waarschijnlijk al gatsen, ja. hè. Ja. afgeven, ja. Natuurlijk. maar... About a, op zijn chic. Ja. Iets van zijn gatschuren. Ik schreeuw ondertussen op. Ja, ja. Ik ga niet te dan. Ja. Hij is nou in de werven, je. In de weer zijn. Ja. ja. En tot slot, hij heeft er een huilige schrik van. Een huilige schrik. Ja. ja. Dat is toch ook iets typisch, hè? Ja, is al een aarzelijke schrik. Ja. Ja. Ja. Een schrik. Ja, er wordt waarschijnlijk nog gebeurd, hè? Yeah. Ja. Ik, ik las ook nog gisteren in de krant, hij stond er versteld van. Dat wordt dus ABN, ja, dat weet ja. ik. Maar dat wordt toch hier te veel meer gebruikt, geloof ik. Vroeger veel meer. Je zult er nog, nog voor stil, stil staan. Ja. He, ja, Je zet er nog voor stil vast aan. Je zet er ja. nog voor stil vast aan. Ja, ja, ja, dat was een uitdrukking. die is ja. zeer veel gebruikt. Ja, dat is juist. Hallo. Ja, dag, nee. Goeiedag. is Marjan, uh, Ja, Ja, ja Marjan. Uh, zeg, voor die, uh, wacht ze, kanten, ja. achterkanten gaan. Ja. Is dat niet achter boterhammen gaan? Ja. ja. Of, of een dikke kant, een dikke boterham, ja, ja. Maar kant. om zijn kant te gaan, als men dat zo zaan. Gaan bedelen. Ja, dat is het, ja, he? ja dat is het, ja. Daar ja. gaat dat, om zijn kant. De dingen, die looivebenen, ja. zijn dat van geen flanellebenen dat we zeggen zo? Dus ja, dat is, als je ge het gevoel hebt dat dat ja. Abien niet goed mee wil, dat is flanellebenen, ja. Maar het is niet Nee, iets anders, nee. Nee. Dus ik, uh, Omdat je van die looiveknoppen, loo knoppen je dat is. Ja, ja, dat kan je, ja. ja. Dat weet ik nog van tijd. Hm. Serieus? Uh, dan, kort. Uh, gloeien. Is Glo dat dan niet? Ja. gloeit. Gloeie. Gloeien, ja, ja van nee. de kutsen, ja. Uh, Hij gloeit of hij, uh, of hij gloeit. Of, en dan neem ik, uh, de zesjes. wat is dat? He? Zijn dat geen kutsen van Toit? Hij zesjes. Uh, ja, dat is nog iets anders. Dat is iets anders, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan verdrolings. Ja. Uh, ik zie sterkes. of zwette plekken. Ja. Ja, als je droolings uh, wat zie je precies, ja. ik, ik heb dat nog niet veel gehad, maar dan zie je het waar de plekken schoent. Als je het de plekken zien en sterren zien. Ja, ja, ja, hm? ja. Dan ja. moeten nog schone uitdrukkingen zijn, maar ja, in verband met dat duizelig zijn, of vormen van duizeligheid. Van mijn zusdroom. Ja, dat zal al volledig weg zijn, maar ja. Van mijn zusdroom. droon. Precies, van mijn zus Als je dat nog kunt zeggen. Ja. Vla vallen, ja. ja. Drolingssweuren. Ik weet Ik kan doe ik droolings? Ja. Dat je nooit gehoord? Nee, nee. Ik word droolings, hè? Ja. Ja. Ik weet niet, ik heb... Allee, ik ga na het vasthouden, ik heb dat nog niet veel gehad. Maar, of als je een raplein omhoog ziet en, en dat zegt, of dat al veel gehad, toen dus ik heb precies... Of als je uh, een kopje verstegen boekt. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is al dat ik, ik weet, op ja. dit moment. Bedankt, welukend. Hoe is dat En dan ook nog de eittassen. Dat eittassen, ja. Dat eittassen van een schu. Dan moeten toch nog veel mensen weten wat betekent dat uittassen. Moet het precies uh, werk zijn geweest. Uh, maar ja, het uh, daar om uh, boterhammen te gaan, om zijn kant te gaan, ja. was dus uh, gaan bedelen. Bedel. He, geef me alstublieft als een dikke witte vleeskant. Dat was ook nog een van de remkes ja. of een stuk van een rempje met nuvaar. Een huvaar gezoeten. Dus als de kinderen nog honger hadden, vroegen ze niet geld, maar ze vroegen een goede vleeskant. De kant een boterham. Bedelen gaan. Gelukkig zie je dat niet te veel meer. En, uh, als er van tijd zou zitten in steden waar dat veel mensen maar inkomen, dan moet je toch dikwijls vaststellen dat dat jonge mensen zijn. Ik heb er onderlangs nog op verlof gezien. En s'avonds zaten ze in het stadspark zitten met een goeie fles kutten drank, dat wil je zeggen. Dat is ze geen echte beetlijst. Ondertussen is er iemand gelukkig. Bruins Hallo. Dag jongens, het is Frans. Dag, ah, ik wil eerst iets zeggen over hetgeen dat daar van de wijk, eh, verleden wijk eh, ja. erover hebben over een ja, ja. rand ja. Ja, heb je ja. Dat gevonden. Uh, ik heb daarna geluisterd. Wat hm. duivenmelkers, Ja. Niemand van ons dat maar daar iets kan over zeggen. En ik heb het zelf nooit niet gehoord, Maar wat dat wel is aan, ja. als we met de duiven zagen overkomen, van vlucht, dat was zinnike ginder, een gierke duiven, Rinkanien. Ja. En een smachtduiven, Ja. En een klatter. Een klara duiven. Ja. Een kladder, niet een kladder, he, Want ja. een kladder, dat is feitelijk een slechte duif, ja, ja, een veel kladder ja. Met geel kladden en niet een Ja, ja kladder Maar ja, een kladder, dat is een klor hè? Ja. ja. Eh, dat heb ik, maar dat randduiven. ik denk dat dat, dat is, hè. Een keten, een smacht, een hoeveelheid duiven, he, een geel. Een geel rood niet in, hè? Ja. Zie Frans, jij die van duiven toch wat weet. We hebben een variant opgekregen voor die rand, die blijkbaar toch niemand kent. Maar wel zou geweten zijn wat een ronde duiven is. Een ronde. Een ronde. Een ronde duiven. Ja. Ah, dat is als ze kweken, hè. Uh, ja, ja. Een ronde duiven, uh, dat wil zeggen, um, nou bijvoorbeeld in... in uh, Lul, maar toen rond nu zitten ze een duiven bij ien. Ja. En dan hebben uh, ze jongskjes, ja. ja. en die jongskus dat van voetje komen, dat wil zeggen een ronde duiven, dat wil zeggen bijvoorbeeld eh, van dezelfde leeftijd, Aha. niet van dezelfde nest, maar van dezelfde leeftijd, een ronde duiven. Wilt u daar nog een keer op bevragen, op die ronde? Ja, ja, maar Want... dat, is, dat is wel zo, zee? dat is een ronde duiven, eh, dat wordt zelf nog gebezigd in, in, in verkopen en zo, ja, ja. verkopingen ah, ja. van ja, duiven. Ja, ja, ja. Uh, het was ook Louis Catoir die ons uh, gezegd heeft dat er iets was als de leste ronde. Ja, wel, de leste ronde, dat wil zeggen de leste keer dat ze gekwekt hebben. Ah ja. Misschien uh, is het verband tussen ronde en rand te zoeken? Weet je dat dan? is mogelijk, maar uh, een rand of fijn, dat ken ik niet. Maar een ronde, ja, ja absoluut, Louis, gelijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was een woord dat wij eigenlijk nog niet hadden. En, uh, maar dat, woord het zijn, woord. dat zijn allemaal jongsjes, maar niet van hetzelfde kot... He, van dezelfde duivenmelker, ja. maar niet van dezelfde periode, ja. maar daarom niet van dezelfde ouders. Ja, ja. Die eerste ronde, jongens, van de tweede ronde, ja. van de leste ronde. Als maar geen winterjonk is. Hè? Als maar geen winterjonk is, ja. <laughs> of een bamus, want daar zit ik ja. nog geen goeie in. Ja. Ja. O, niet. Ja. Ja. Ja, dat is iets. hier, hè? Ja. Uh, Drolings. Ja. Ja, ik ja. wil zeggen, ik ben zo drollings als een Pierre Muil, ne? Ja. ja, ja, ja. Ja, of ik zit precies op mijn Pierre pierremeule, ja, of ja, ja. Pierre Pierremeule komt er toch bij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan, ja, natuurlijk, ik maar precies weggaan. Weggaan? Ik ja. maar precies weggaan, hè. Ja. Die pierremeule zochten we ook. Ja, ja. En dan, ja. hè, eh, ook, ja, ik voel wat dat Maria dat je zei, dat ik, ja. dat was, ik wil, Maria ja. was, maar precies van mijn zus gaan. Dat ja. is niet, ervan zijn, maar voelen dat je goed, uh... ja, ja dat je het al ja he? oh. Die zus die is nog wel bekend, hè, van een zus <laughs> Dat wordt nog wel gezegd. En dan, van de kutsen. Ja. Je hebt dat behandeld in nummer 778. Ja. Um, een ander woord voor kutsen, ik weet niet uh, dat dat wel bestaat. Of een dat uitdrukking, of een uitdrukking om te kennen te geven dat een koorts heeft. alweer ah, wel de ja. Uh, iemand had hem nog... Dat, dat, dat, dat gloeide, wat, ja, Ik groen, ik voel maar ja. Ik voel me zoiets als een kool vie. Ja, ja, is in vergelijkende uitdrukking. Ja. En dan heb je dat behandeld, de k krijgen. Ja. Iemand de k-kutsen doet krijgen, hè. Ja, krijg je de, de k, wel, k, ja. Ja. De k van. Ja. ja, dat is iemand verschieten, hè. Ja. Maar je kunt ook van iemand de k krijgen, als dan, dan staat te de tegenover tegenaan toe of wel. Ja, dan kun je zelf de kweddelkutse van krijgen. Daar kun je ook de kweddelkutse <laughs> van krijgen, inderdaad. Dat is ook wel eens gewoon... Uh... Ja, ja absoluut. Dat valt nogal dikke eens even Nee, We willen dat dikke eens als ze zo tegen ons beginnen. Dan moet je de <laughs> krijgen. Ja. Maar, je moet van het spoor veranderen, hè. Ach, ja. Dat ga je krijgen. <laughs> bon, dan douch. Ja. Ik ja. heb de indruk, enfin, en ik geloof dat mijn vrouw maar bevestigt, een Dutch dat was wat dat ze instokken. Het is te zeggen onderstokken. De Dutch is de marmite, ja. ja. Want daar is niks al in te zien met de verkenspoten. Hey, Mamoeder de vroeger roept een Dutch, wat dat ze dat was in deze. Nou, ah, ja. Ja. Hm? Maar er zijn wel dingen in, in de wasmachine, of ja de wasmachine, je mocht dat je wasmachine nee. had nu. Daar da stokken mijn moeder in, hey. Niet onder, maar in, hey. In de In de dutch, ja, en dat was een goed nieuw, hè, precies gelijk als in een stoof. Ja. En daar stak zaten. En dan, uh, ja, dat was onder dutch natuurlijk, ja, ja. Hè? maar het was ermee verbonden. Aha. Ja, ik heb nog wasmachine geweten, wat dat gekost ondersteuken. Ah, ja, wel, ja, ja, dat was een wasmachine. Ja. Op, was dat waren er al in koper en in metaal hè In koper? Dat, de andere waren in haat, ja, dat kostte natuurlijk geen ja, ja, ondersteun. Was, dat was in koper. Daar moesten aan, aan marmit of aan ketel dat afges, afge, allez, op een Duits afgekocht uit inkappen he. mm. Maar het is er al het voordeel dat je de, het water de kost in doen, en als jeep, en dat je daar van onderkost doen branden mm. Dat was al een schoenwasmachine in de dat aantal. Dat ja, absoluut. Frans, was dat geen gesloten ketel nee? Onderaan ja. bedoel ik. Ja, ja, dat was gesloten onderaan, hè? Toch? Ja, hè. Ja, ja, absoluut. Absoluut, dat was gesloten onderaan. Dat was zo'n bak dat de oordring. Ja, dat zeker. Met een deuken, hè? Ja. ja. En dan van de ketenslijper of wat hè? Die ja? dat zijn zijn ketel slept Dat zeggen oh, ja. ze van ja, dat dat ja. te loois voor te werken, hè? Ja, maar deze is voor een typisch beroep eigenlijk. Oh. Ja. Uh, uh, uh. Maar je daar slaapt zijn keten, aan, ja. Zeggen ze in as, hè? dan is de loven te werken, Daar kan er nogal. Ja. Van. Hij slaapt zeggen. Nou, trek aan, wij doen uit. gezet, maar dat is een beetje iets anders. Ja. Ah, maar deze, is, deze ja. is iets anders? Ja, het is ah, okay. een, een, uh, ja, een onderdeel van een beroep eigenlijk, ah, ja. als je ja. ja. Maar hoe moet wel laat zijn, zei Frans. Ja, ja, dat zal wel. Ja. Bon, uh, mag ik nog een paar woorden zeggen? Zeker. Ja. Kut? Ja. Af, wij Afkopen. Ik kan niet zeggen, want het is... Uh... In een speciale betekenis. Ja. ja? Van goede komaf zijn. is van goede komaf, ja. Afleggen. Wij afleggen. delen, Frans. Zeg maar. Afleggen. Dat was typisch vroeger, hè. Ja. Er waren... Van ja, ja, je het misschien. Er ja, zijn twee betekenissen. Ja, er zijn twee betekenissen, ja. Ook in de mandemakerstijl. Oh, dat zijn er al dra. Ja. wat gaat hè. Dat kaartspel, ja, Vons maar afleggen, ook... afleggen, we... maar nog iets anders, ja, ja, ja. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, ja. ja. Goed. En dan om we wel vroeger een schoon uh, woord, uh, een scheldwoord René, als we maar jong waren. Een gaas, gaan afgelekt en boest drinken. Afgelekt en boost drink, ja. Ja, <lacht> waar fout ik inderdaad. de <lacht> Excuseer, maar dus tegen tegenaan, die hè. Dat is helemaal, he, dus maar <lacht> als voorbeeld, hè. Want je weet dat ik dat tegenaan ook niet zou hebben zeggen. He. Een afgelekte boestering. Een afgelekte boestering, ja. <laughs> nou, waarvan waren de scheldwoorden onder kinderen. Dat was... ja, ja. <laughs> ja, ja. schijl naar ook. <laughs> ja. Ja, en ja. dan, tijd aflopen. Aflopen, ja. Tijd aflopen. Ja, ja, ja. ja. Dat hij dan verder Bakas niet in veug gaat, niet vlucht in IJsseling. goed, Zonder constateur. Ja, weet je wat nog. Ja, ja, van Agus van Malen wel tot bij jou thuis, maar ah, Bakas is net afgelopen. Ja, maar dat was niet in de 70 jaar, zeg. He. Het was tijd dat ze hem dan een stoel gaven. Ja. Om op zijn even te komen, hè. Ja. Voilà, ja, dat was. Goed, Frans. Je blijft even aan de lijn voor ja, dat ligt, afkopen. Ik ga in het verleden week eh, uit Ermanda een klonsje. Ja gegeven. Is daar iets opgevonden? Nee, wij blijven zoeken. Ja, dat hebben we niet opgegeven vandaag. Ja, het is daarom, ik heb het zeg onderjallen, omdat dat zo wordt is, dat er een einde Ja. Wij nee. blijven zoeken, Frans, ik weet het ook niet. Oké, okay, ik heb het, het ook klunchen. nog niet gevonden. Ja, hallo. Het is in een buurtje, Chani, terug ah, wat ja. ik weet. Ja. Zeg maar, de ketenslijper. dat ketenslijper, ja. dat gebruikt onze meester nog altijd. Dat is dan dan meegehoud met de landmeter. Voilà. He? Ja. Met, met een ketting, hè. Ja. En ook, je hebt een ketenslijper en de weg. Dat is, moet zwart en zeker zijn, als je Nage de nager weg moeten, moeten meten van het een naar het Ja. Dan zegt hij: maar jongen, zo'n vuil dan was het maar een gewone ketensleper. Ja. Ja. ja. En dat we er ook niet nog tussenin. Zeg maar van die Ja. Op meesteren een keer onze meester en onze weg, En Cecile en die gaan dan zo. Als een tot het op onze bike bekast, ja. en als de vader zegt, kinderen, je moet niet ongerust zijn. Een goed duif, dat speelde kwaad. maar een Clara komt de hele wees. Ja. En van deze ik rust. <laughs> dat is, ik geen rust. Lekker, Clara. Nee, Clara. Eh, als ik nog iets mag vragen over dat ketenslijper, ja. dat was dus een bepulde keet, maar dat was al een... Wel een keet van 10 meter? 10 meter, ja. Dat was een keek van 10 meter. Dat is de nadien vervangende de oprolbare meters dat ze o, bouwen. Waarschijnlijk, he, Want dat ja. is lang geleden waarschijnlijk toch he. Maar Ik kan dat toch ik, ik zelf niet zien aan het weg doen. Maar, maar ik heb dat toch nog in mijn gedachten dat ik een keer aan het gezien heeft, Ja gezien ja, he. Over x x jaren leh. Ja Dat ze ja. iets moesten maken. Ja. En dan heb je iets moest geslepen waarom Mo is dat, dat, uh, ja. dat toch niet oprollen Nulper van de landmeter. Nul per van de, ja. de landmeter en ja. En dan ook nog bij de route ook. Als er iets moest je mee was dan één dat daarnaast je de weg, dat was z'n dat, dat, dat, dat dat, dat werk al daar, me kei te slijpen. Misschien moest je dan iets anders ook wel doen, wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, bon. Dat was het. Bedankt. Ja, dat was het. Ja. Nou, bedankt. Ja. Tot nogste keer. Ja. Hallo. Uh, ja, Lode, even nee. Goeie zondag. Goeie dag, dat is staf. Ehm, um, inderdaad. Ja. Uh, ehm, dingen voor, ehm, uh, um... ah, nee, Drolhoes. Ja. Ja, Drolouis, uh, dat is samen in Ekelgem. Hè. Ook ja? Drollings, maar in Ekelgem was het meer Drolouis. Ah ja. ja. Uh, ik heb er uh, dingen ding in, uh, ik ben zwage. Oei, oei. Ik weet niet of dat je dat gehoord hebt. Zwazje Zwazje ik ben Zwagje, dus uh, misschien verwant met zwij zwijmelen. Ja, ja, ja. Ik weet het niet, hè. Of ik ben Zwazje in, in Ekelgem. In Ekelgem, zeg eens dan. Dan die in Dutch. Die Dutch. Ik kende een Dutch dus uh, omdat ik er ton op het app niet afgestokt heb. Dat was eigenlijk één toestel. Dat was een kachel. En ja. was een kachel, dus die verbonden was met een schouw. En in dus, dat was dus op poten met van onder uh, dus, uh, de stookruimte met een ja. ja. en de afenwielen eronder. En die kachel had opstaande wanden in de vorm van een kuip zo gezegd. En in die holte tussen die wanden, daar werd dus de, de, ja, de marmit de marmit ingehangen. Oh ja. Maar dat was een toestel dus uit. Ja, dat, dat was uh, één geheel. Oh ja. En die in die werd er al, dus die kuip, die, dat alles was in fond, hè? Ja. In Gietijzer, en dat werd er alleen uitgehaald om het. aan de buitenranden van die kuip om dat tussendoor een keer uh, te verwijderen hey, om ja. het warmte-effect sneller te hebben ja. Ja. ik, wij hadden varkens op ons boerderij in een tijd en ik heb er tonnen pataten in afgestookt en ik heb het woord dutch enfin, de dutch, heb ik altijd gezien als het geheel ja, ja. Ja. ik heb het dus het fenomeen niet gekend met uh, vuur ronder apart van het ja, ja. toestel, begrijp je wat ik ja, bedoel? ja, ja, ja, ja. Voor mij was het een doodsdag geheel. Ja. Dan hoor ik dat juist uh, van die embustering. En dat doet mij toch eerder denken aan Brussel. Ja, ja. we zitten er in meer. Maar dat ja. keer, Want ik, ik uh, herinner mij een litanie van scheldwoorden uh, was zeer lang geleden. En ik ken daar maar een zestal woorden niet meer van. Maar dat was, dat was een hele paternoster. <lacht> uh, en uh, ja, als het u interesseert, geef ik die dat ik nog ken... Ja, doe maar. En dan zijn we van Piespotschouter, Mammekesbouter, Leegloper, Pennelekker, achter achterwijs over. Ja. En al dat gezicht zelf. Nee. Ja. ja. Dat was slot, hè. Dat is het. Ja. Schieven achterwijs over, ja. Ja, -bike zeggen wel, dus dat uh, trekt erop, hè. Ja. ja. Nog een goede zondag. hè? Ja, ja, bedankt. De die uh, Schramoelenbuik, uh, ken jij dat ook? Ja, ja. Ja, dat waren van de kinderscheldwoorden, en dat ja. was gelijk dat stafzijding, heel rood, als ja, je echt kwaad wordt op je, dat, ja. dat, dat had je Frans tegen de muur gedeven, ge of ja. weet ik veel. Hè. En dat was dus ook een schramboelenbuik. Ja, uh, schijl naberdaan was dat ook bijna, en, ja. en is ne, ne vis, ja. nabberdaan is ja. een vis. en nabberdaan, schramboelenbuik, wel enfin, ja. Hallo? Ja. Hallo, ja, het is uh, Maurice. Maurice ja um, over dat drolen in mazel zeggen wel ook we look droolos, Ah ja. ja toch? Ja. ja we alle zeggen in mazel drolen. Ja. ja. En als mijn vrouw je daar van taart leidt dat zei ze dus, ze, die allemaal rond. Trooi die allemaal ja. rond, ja. Ja. die allemaal rond. Leid die allemaal rond. En dan over dat Duits ze. Ja. Waar lang bij ons dus een wasmachine een ideaal. Ja. En er was dus uh, en uh, ze noemden dat dus ook een ja. en dat was dus, het, dus onderaan werd er vuur gemaakt, ja. en daarboven was er dus een galvanisee grote koop. Ja. en daarbinnenin binnenin was er dus een, een koperen trommel met gaten in, dus waar je ja. dan dus met een ender die moest ronddraaien, ja. maar ze noemden dat, dus dat geheel noemden ze een dutch, ja. dus zowel met vuur, alles met uh, als de ketel daarop alhoewel dat waren dus van zoveel geen, geen patatten moeten afstopen en we bij ons werken. Nee, nee, maar ik pas dat zowel voor de wasmachine, ja. fin, voor, voor de was, was als voor de patatten en verkers ja. af, afkoken, ja. De kleine patatten, wat dat er allemaal indehen, ja. Uh, ja, de in deed Ja, dat wasmachine in koper en dan daar binnenin, eh, was er al elektrisch of was er nog met tand? Nee nee nee nee, dat was met tand. Dat was een In mausoleum in 1932 elektrisch. Ah ja. Nee nee, dat was met Dat Was nog met tand. Ja. Dus dat tekst, als je dat toedeed, deed dan zo de aan in, dat we geen weer Nee, Nee nee nee nee nee, nee nee nee nee, dat was een grote koper trommel. Ah, die dronen? En daar droen gans rond. Ah ja. Een grote met met, met gaten in. Ja ja. Eh, want dus, die draaide dus niet dus, um, in de diameter dus van de, van, van, van de kuip, maar in de tegenovergestelde richting. Dus tussen, tussen ja. onder, boven, onder naar boven, ja, ja. want er was een groot tekstel bovenop. Ja. Ja. En heb dan een uitleg gekregen over dat duiktast, want ik heb een paar minuten nog bezig geweest. Ja, we hebben hem gekregen, maar we zullen misschien best volgende zondag eens herhalen. Ja. Uh, misschien kun je nog eens luisteren naar de betekenissen daarvan en naar die ronde duiven. Dat moet je ook nog weten. Ja. Bedankt Maurice. Uh, excuus dat we hier moeten afbreken, want het is het einde van onze 156 e aflevering. Bedankt voor het meewerken, voor het luisteren en graag tot volgende zondag. Bedankt ook Jan Rapp, die weer voor de techniek inzond. Tot los te werken.